Zeven uur remonseree met het NOS-journaal. John Eubank heeft zijn koningslied teruggetrokken. De vele kritiek op het lied heeft hem dat doen besluiten... staat op zijn Facebookpagina. Sinds het lied, vrijdagochtend, werd gepresenteerd... kreeg de componist veel persoonlijke kritiek. Na zojuist de zoveelste nageboorte op mijn Twitter-account hebben geblokt... ben ik er dan nu echt helemaal klaar mee, schrijft Eubank. Het Nationaal comité-inhuldiging betreurt de gang van zaken... maar heeft respect voor het besluit. Het doel van het lied, waaraan tientallen bekende Nederlanders meewerkten... is om mensen te verbroederen, terwijl volgens het comité... nu mensen persoonlijk beschadigd dreigen te worden. Het is en blijft de bedoeling om op 30 april de koning gezamenlijk toe te zingen, zegt het comité. Het concert in Ahoy, waar Jubanks lied s'avonds door Paul de Leeuw zou worden ingezet, gaat gewoon door. Landen moeten hun aandacht richten op het aanjagen van economische groei en het creëren van banen, zeggen de lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds in de slotverklaring van hun voorjaarsvergadering. Volgens het IMF is de wereldeconomie uit het diepste dal, maar zijn de groeicijfers nog altijd te zwak en is de werkgelegenheid te klein. Om economische groei te stimuleren is vooral vertrouwen van markten en burgers van belang, zegt het IMF. De vergadering in Washington was de eerste keer dat minister Dijsselbloem als eurogroepvoorzitter bij het IMF aanschoof. Hij had het vooral over het belang van bezuinigingen, maar benadrukte ook dat het tempo van die bezuinigingen kan worden verlaagd als de groei eronder leidt. De Verenigde Staten trekken nog eens 123 miljoen dollar uit voor hulp aan de opstandelingen in Syrië. Daarmee wordt het Amerikaanse hulpbedrag van de rebellen verdubbeld, zei minister Kerry van Buitenlandse Zaken tijdens een conferentie in Istanbul. Volgens hem wordt het geld niet besteed aan wapens, maar aan niet-dodelijke hulp. Het kan onder meer gaan om panzervoertuigen, nachtkijkers en communicatieapparatuur. Op de conferentie in Istanbul waren ministers bij een van de elf landen die zich de vrienden van Syrië noemen. Volgens Kerry zijn ze het erover eens dat het bloedvergieten in Syrië moet stoppen. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa moet morgen bijna alle vluchten schrappen door een staking van grondpersoneel. De staking treft vooral de binnenlandse en Europese vluchten. Mensen die voor morgen een vlucht hebben geboekt, kunnen die gratis omboeken. De waarschuwingsstaking is bedoeld om de onderhandelingen over een nieuwe CAO te beïnvloeden. Bij een lawine in de Amerikaanse stad Colorado zijn vijf snowboarders omgekomen. Ze werden bedolven op de Loveland Pass in de buurt van het skigebied. De vijf waren buiten de piste aan het snowboarden. Ook een zesde snowboarder kwam in de lawine terecht, maar die overleefde het. Donderdag kwam ook al een snowboarder om het in het gebied. De Loveland Pass is een bekend wintersportregio in Colorado. De vermiste motoragent van het Groningse politiekorps is terecht. Hij heeft gistermiddag met zijn familie gebeld en is naar huis gegaan... heeft de politie bekendgemaakt. De agent was sinds woensdag vermist. Het is niet duidelijk waar de 49-jarige agent de afgelopen dagen heeft gezeten. Wel is bekend dat hij op de dag van zijn vertrek in Venlo geld heeft gepind. Daar zou hij ook een dag later nog zijn gezien. De agent had zijn dienstpistool en mobiele telefoon op het bureau achtergelaten. Zijn collega's sloegen alarm toen hij niet meer op zijn werk kwam, Onduidelijk duidelijk is waarom de agent vertrok. Manon Uphof heeft de opzij literatuurprijs gewonnen. De jury vindt haar novelle De ochtend valt het beste boek van het afgelopen jaar van een Nederlandstalige schrijfster. In de ochtend valt is een jongen getuige van een dodelijke ruzie tussen zijn ouders. Volgens de jury sleept Uphof de lezer mee in een moeras van suggestie... en blijft hij achterin grote verwarring, maar zonder onbevredigend gevoel. De andere genomineerden waren Esther Gerritsen, Mensje van Keulen... Nelke Noordervliet en Hanna van Wieringen. Aan de opzij literatuurprijs is een bedrag verbonden van 5000 euro. En dan het weer. Vandaag weinig wind, geregeld zon, vooral in het westen. Het wordt 10 tot 14 graden. De komende dagen is het overwegend droog...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 Jouw klus verdient een echte vakman. Plaats daarom jouw klussen gratis op kluswebsite.nl. Haha, <lacht> kluswebsite, daar vind je echte vakmensen. Dit is Radio 1. ee Dit is de zondag. Kifa Alush. Ik loop door het riet aan het water bij de Oostvaardersplassen. De zon die net is opgekomen, prachtig schijnt over dat water. In de verte ganzen, die nu weer zijn neergedaald, maar we horen ze nog wel. Het is een beetje fris. En naast mij staat mijn gast. Christa Mirjam Dijkerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Je schreef een boekje over jouw bijzondere ervaringen... met dementerende ouderen. Is dit nou een plek waar je graag naartoe zou gaan met zo iemand? Nou, ik zal je zeggen... jullie hadden het niet beter kunnen uitkiezen. Ik sta hier helemaal verrukt in deze wijsheid, in het prachtige licht. En als ik zelf zou gaan dementeren... zou ik me geen mooiere plek kunnen voorstellen. En zeker met, met dementerende mensen... Uh, die zouden hier... Gewoon stil kunnen zitten en hand in hand bij voorkeur zou ik zeggen als ik mee mocht uh, lopen of zitten. En dan kun je hier zo de, in de ruimte opgaan op en ja, veel groter worden dan je zeker uh, dementerend en al in alle verbrokkeldheid uh, door de dag heen bent. En, en, en waarom, is dat, waarom is dat dan prettig om in zo'n ruimte als deze te zijn? Ik zeg, het, ik zeg het misschien een beetje uh, te ongenuanceerd. Soms kan het natuurlijk heel prettig zijn om juist in een kleine besloten geborgen ruimte te zijn. Maar zo buiten uh, en in het licht en met de wind en vooral de vogelgeluiden. Als je dan een beetje rustig van binnen kunt zijn, dan uh, ja, kun je als het ware uitwaaieren. Ik heb dat vaak met mensen meegemaakt. Als ik ze mee naar buiten uh, nam. Mijn man die dementeert. Als die het heel moeilijk heeft, dan uh, gaan we naar de dijk. Ik woon op Texel. En dan in de ruimte van de w Waddenzee, Waddenzee. Ja, als je daar een tijdje zo stil zit... dan uh, gebeurt het vaak dat je vredig wordt. En... Zo'n landschap helpt om je over te geven aan alles wat je, wat je meemaakt. Hoe moeilijk dat ook is om weer iets van vertrouwen te voelen. Van hoe dan ook. Hè? Kijk naar de zon en de nevel over het water. Op de een of andere manier is er voor alles plek. Mooi. Voor jouzelf, als jij hier dan zo staat of op die dijk zit... wat, wat betekent het voor jou... Um, nou, eigenlijk wat ik, wat ik net ook al zei, wat dat betreft maakt het uh, geen verschil natuurlijk uh, of je uh, dementeert of, of... Niet laat ik zeggen, ik ben, ik ben iemand die heel uh, graag buiten is en ik ben helemaal verrast dat er hier in Almere zo'n prachtige wijdse plek is. Omdat ik al zo bevoorrecht ben uh, doordat ik op woon. En ik vind het heerlijk om naar de vogels te luisteren. Ik vind het, eh, als ik s morgens wakker word eh, en ik hoor de merel heel vroeg al, dan zijn dat van die momenten dat eh, de verbondenheid met alles wat leeft eh, heel sterk even voelbaar is. En eh, hier met al die vogels, die ganzen die we zo eh, horen, daar eh, zwemt het een en ander. Ik kan het niet goed zien in het eh, licht. Het is ook zo mooi met de zon die schijnt zowel aan de hemel als in het water. Uh, dat zijn... Ja, hoe zal ik dat zeggen? V voor mij zijn dat momenten waarin ik even helemaal uh, aan niets hoef te denken... en me als het ware kan laten koesteren door alles wat er uh, wat is. Wat er is aan schoonheid, aan leven, aan lucht, en licht, wind... Weer een beetje schoonwaaien. Meevliegen met de vogels die daar uh, gaan. Ik uh, las van de week dat de snavels van vogel vol met uh, tastreceptoren zitten. Nog nooit bij stilgestaan. En uh, nu denk ik de hele week... Ach, hoe we moet het toch zijn om lekker... in modder te, te hè, ...modder naar mijn uh, eten uh, te zoeken. En dat veel verfijnder te kunnen waarnemen... dan ik als mens die uh, een lepeltje pap neemt. Dus dat, vind, dat vind ik wel heel erg eh, prachtig. En vogels. Vogels zijn natuurlijk ook eh, beeld van de ziel. In veel eh, verschillende godsdiensten is een, is een vogel... een uitdrukking van eh, ja, een grensbewoner tussen hemel en aarde. Een boodschapper. En eh, nu we hier zo staan moet ik opeens denken aan... toen ik 30 jaar terug begon te werken met dementerende mensen in een oud verpleeghuis. In die tijd was het allemaal nog erg in de grauwe tinten en slaapzalen. En toen was ik op een morgen bij een vrouw die nog wel redelijk tertale was. En eh, die je lag helemaal stralend eigenlijk in haar bed... en zei, oh, oh dag vogeltjes, dag mooie vogeltjes... Ik ben nog altijd blij dat ik niet uh, gelijk iets over me had van... Hè, waar heeft ze het nou over, maar heel stil stond te kijken. omdat ze zo straalde. En uh, toen, toen uh, zei, zei ze van... Ja, ja, je, je, zie je ze ook? Je, ze zitten op, op mijn voeteneind. Het waren nog van die oude bedden met zijn ijzeren... Hoe uh, noem je dat nou? Zo'n zo'n wat omhoogstekend... En dat is dan zo bijzonder. Eh, ik begon net en dan heb je allemaal psychiatrieboeken gelezen... hallucinaties en het zijn van die fraaie etiketten. Maar als je dan in de levende werkelijkheid komt... en ik zag wat die eh, vogels, eh, die vrouw, deden... dus ik had op dat moment ook van... ja, ja, misschien, misschien ziet zij dat wel. Is mijn waarneming gewoon heel eh, beperkt? Of, nou, heel beperkt, maar in ieder geval Beperker meer huisstuinen. Precies. En hoe moet het zijn als je zo eh, vogels eh, om je heen hebt? Als je verder in alle verwarring ook veel op bed moet liggen... en het allemaal maar over je heen moet laten komen. Heel erg afhankelijk bent. He, dat is ons grote schrikbeeld bij dementie. Dat je alle regie uit handen moet geven. en Ja, maar moet afwachten wat mensen met je voor hebben. En ik ben nog altijd blij inderdaad dat ik daar niets over heb gezegd. Het heel stil heb gelaten. En nu zou ik heel voorzichtig met haar gaan uh, praten over. Uh, of ze misschien weet waar die vogels vandaan komen. hoe ze eruit zien. en of ze iets voor haar. Uh, hè, of ze iets komen vertellen. Uh, dat soort gesprekken, ja, hou ik wel heel erg van. <laughs> Om ons heen zijn nu uh, vogels die voor iedereen waarneembaar zijn. In jouw boek noem je dementerende mensen jouw grote leermeesters. Het komend uur tot acht uur. Ga je me vertellen waarom? Zullen we ons door dit riet weer gaan bewegen... richting het gebouw waar we ons gesprek gaan voortzetten? We gaan lekker naar binnen. I'm not finding much acceptance Loneliness all by myself Spotting you ain't been easy Oh, and what's important to do? When I got this spot right beside me you Dat was uh, Matt Wertz, Counting 200. Ik was even gegrepen door ons uitzicht dat we hier hebben. Want we kunnen, hoewel we binnen zitten, nog steeds uitkijken... over die prachtige Oostvaardersplassen waar de vogels voor ons neus voorbij scheren. En de zon steeds hoger klimt aan de horizon. U luistert naar Dit is de Zondag. Live vanuit Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. En mijn gast van vanmorgen, u heeft er al even gehoord... is Christa Mirjam Dijkerman. Ze schreef een boek over haar ervaringen met de zorg voor dementerende ouderen. Varen op je ziel heet dat boek. En in dat boek noemt ze dementerende haar grote leermeesters. Zorgen voor demente ouderen, Christa Mirjam, dat klinkt als een zwaar beroep. Je zei net dat je er uh, jong terecht was gekomen. 25, geloof ik. Ik ben op een 25e daar, daar terecht gekomen. En hoe, hoe, hoe kom je daar dan zo terecht? Nou, dat was, dat was ook puur toeval, want ik had weliswaar eh, eerder al stage gelopen in een verpleeghuis voor dementerende mensen. Eh, maar dat was nou niet direct eh, iets waarvan ik dacht, goh, daar ga ik mijn leven aan wijden. Ik vond het allemaal wel erg chockerend. Maar in die tijd eh, was het moeilijk om een baan te krijgen in, in, in de verpleging, ja, en... Van het een op het ander. Ik kwam in contact met leerlingen ziekenverzorgden... die in een huis woonden waar ik een oogje in het zeil moest houden. En toen ze hoorden dat ik uh, klaar was met uh, de verpleging... Uh, hebben ze me daar een baan aangeboden. En ja... Wat was het beeld dat je aanvankelijk had van dementie en dementerende mensen? Nou, dat kun je nauwelijks een beeld noemen. Want het was eigenlijk een, een gebroken beeld, een verbrokkeld beeld. Dat mensen zo verschrikkelijk onsamenhangend kunnen worden. En dan ook zo uh, fysiek, uh, ja, uh, zo uitgemergeld uit kunnen zien. En alleen nog maar wat roepen of, of schreven. Uh, ik, ik kwam op een afdeling terecht met diep dementerende mensen. En... Uh, ja, dat, ik, ik was gewoon een beetje verstart van schrik, Ik vond het een enorme schokervaring. Uh, toen ben ik eigenlijk ook alvast een beetje gaan schrijven... omdat ik het idee had van ja, wat ik nu meemaak... Uh, ik had nog niet zoveel meegemaakt in mijn leven. <lacht> dus, uh, dat, dat, dat is zo overweldigend. Uh, daar moet ik een beetje uh, een weg in zien te, te vinden. En... Uh, ja, het, het is eigenlijk ook soms zoiets waar je heel erg voor terugschrikt. Dat heeft ook een enorme aantrekkingskracht. Dus ik heb die dubbele beweging heel sterk uh, gevoeld. En uh, ja, eenmaal zo een beetje op gang uh, in het dagelijks werk... wordt het natuurlijk ook wat, wat gewoner. Hoewel ik in het begin echt het gevoel had... ik ben in een soort film terechtgekomen. Hoe kom ik hieruit? Wat, wat maak je dan zoal mee? Uh, in die tijd was het... Ik kwam op een afdeling terecht van diep dementerende mensen. En die lagen in grote kamers van, van tien bedden. Uh, de, bijna dag en nacht op bed. In die tijd was het ook zo dat veel mensen uh, nog zonder voeding kregen. Hè, nu, nu zijn we wat dat betreft in ons denken veel meer erop gericht... om heel open over sterven te praten... en mensen ook de kans te geven om dood te gaan als... Uh, die kans zich voordoet in goed overleg met familie en zorgers. Maar in die tijd was het nog zo... het laatste restje leven moest uh, heel goed bewaard blijven... Ja, ja. tot het bittere eind door. Ik weet wel iemand die, uh, die nog gereanimeerd werd... terwijl die al uh, eigenlijk twee jaar voor ons gevoel als een... Uh, nou ja, je zou bijna zeggen als een zombie in bed lag. Dat zijn uh, ja. dingen die nu gelukkig niet meer zo aan de orde zijn. Maar dat is een natuurlijk een heel, heel uh, wonderlijk beeld... dat je daar zo werkt tussen zwijgende, ademende lichamen... Uh, zonder voeding uh, inbrengt... Ja. Uh, eigenlijk alleen maar lichaam verzorgt. En het heeft voor mij een hele tijd geduurd, Erik... Uh, merkte dat je toch ook ook bij diep dementerende mensen... Uh, verder kunt komen dan de eerste, het eerste zicht op de buitenkant... Die en uh, was daar een directe aanleiding? Dat, dat, dat je meer ging zien dan alleen maar een lichaam dat lag dood te gaan? Nou, ik had mijn nood uh, geklaagd bij een uh, collega ziekenverzorgende. Dat ik het zo moeilijk vond om een bepaalde mevrouw die eigenlijk alleen maar een beetje dag en nacht snurkend in bed lag. En uh, ja, dat ik als een soort robot haar waste en verzorgde. En toen zei hij: uh, Nou, ik zal je eens wat. Uh, Ga, ga maar mee, we zullen eens kijken of we daar nog wat aan kunnen doen. Hij werkte daar al een hele tijd, ontzettend goede vent. Die zegt, ga naast haar zitten, pak haar uh, hand en haar pols... en dan doe je je ogen dicht en dan ga je voelen wat je voelt. Dus ik zat daar braaf naast die mevrouw voor wie ik eigenlijk een beetje bang was... doordat, doordat ze zo ver weg was en hield haar pols vast, ogen dicht. En toen... Toen was het, ik doe zelf nu ook maar even mijn ogen dicht... dan kan ik het weer nog beter terughalen... Dat, uh, dat ik als het ware zoveel leven in die vrouw voelde. en uh, Het waren niet zozeer beelden die opkwamen. Dat, dat ben ik me later eigen gaan maken. Maar uh, ik voelde iets van de, van de kostbaarheid van het leven zelf. Dat klinkt misschien heel zwaar, dat weet ik niet, maar... Uh, voor mij was het alsof er op dat moment iets als een deur openging... dat ik dacht, maar in wezen zijn wij, zijn wij hetzelfde. We zien er wel heel anders uit. We leven een heel verschillend leven op dit moment, in een heel andere fase. Maar er, is een, er kan een grote mate van verbondenheid tussen ons zijn. En op dat moment was dat zo. Simpelweg door ernaast te zitten en de hand vast te houden. De hand vast te houden en de pols te voelen. Dus de klok ja, ja. van het hart. Uh, en normaal, je, je weet in de verpleging, je moet allemaal nu en dan eens temperaturen, pols opnemen wel enzovoort. zo pols technisch, te ja. technisch werk. Maar dit werd opeens uh, ja, een soort levende duur. En zo'n ontzag voor, voor het leven zelf en voor wat iemand dan doormaakt en misschien wel moet doormaken. Opeens was al mijn. Uh, opstandigheid en verzet, dat mensen zo afschuwelijk aan hun eind uh, komen... dat lost uh, helemaal op. Ik weet zelf niet goed hoe, maar het was natuurlijk heel fijn... om dat ook zo te mogen ja. ervaren. Hoe wordt zo'n ervaring datgene wat je in je boek beschrijft... als uh, dat uh, dementerende leermeesters worden? Hoe worden ze van mensen met wie je zo nu en dan contact kunt krijgen, daar waar dat vaak niet lukt. Hoe worden ze dan ook nog leermeesters? Ja, dat is een mooie vraag. Um, eigenlijk is wat ik op dit moment, wat ik net vertelde... van die vrouw van wie ik de hartenklop in haar pols voelde... zo'n moment uh, van, van, <laughs> uh, geweest uh, waarin ik me echt leerling voelde van, uh, van haar. Oh. Omdat... Um, ik op dat moment eigenlijk eh, aan haar of via haar eh, leerde... dat mijn blik eh, heel beperkt is... en dat het mogelijk is om die wat uit te breiden. En dat er dan een ander aspect van de werkelijkheid eh, zich opdoemt... Eh, wat weer eh, heel veel mogelijkheden biedt... op, eh, op verbinding, op communicatie, op... Eh, samen uh, op weg zijn door het leven... met alle wonderlijke kronkels die het leven in zich uh, heeft. Uh, dus dat was voor mij een heel heel duidelijk leermoment. Van, oh, maar wat valt er veel te ontdekken? En ik, ik moet niet zo stilstaan bij, bij de buitenkant. Ik denk dat dat vooral een van de belangrijke dingen is... die ik geleerd heb van dementerende mensen. Dat... Uh, je niet je moet stilstaan bij de buitenkant als die heel erg afzichtelijk is. En dat is die, hè. dementerende mensen. als zitten afschuwelijke, afschuwelijke aspecten aan. Maar dat het ook mogelijk is op momenten om heel andere dingen uh, mee te maken... die mij, en dat is weer het vervolg erop, ertoe gezet hebben om... Uh, uh, me veel meer te gaan verdiepen in vragen. Hè, die grote levensvragen van Henri Bergson. Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Waar kom ik vandaan? Wat heb ik in de tussentijd te doen? En uh, ja, die hebben me, dat zijn vragen die zich eigenlijk in dit werk voortdurend op opdrongen. Doordat uh, je met dementerende mensen om moest gaan. Ja, ja voor mij wel. Intussen in, in um, verkeer je dan tussen mensen dagelijks... Uh, uh, een lange periode, die, als wij er van de buitenkant naar kijken... mensen zijn die zichzelf niet meer zijn. Is dat een perceptie die... Uh, is dat een verkeerde perceptie van mij? Dat hangt ervan af hoe je daar... Uh hoe je daarnaar kijkt. In eerste instantie denk ik dat we allemaal, voor mij gold dat zeker ook... Eh, dat zo eh, zouden zeggen van dementie is een dermate groot afbraakproces... dat er helemaal niets van jezelf overblijft. Um, ja, Dat stelt natuurlijk de grote vraag van, maar wie ben je? Hè? Wat is dat nou, wie je zelf uh, bent? bent ja. Het is zeker zo dat... Uh, uh, onze persoonlijkheid voor een groot deel wordt afgebroken in die dementie. Het is voor familieleden vaak afschuwelijk om mee te maken... dat de man of vrouw of de vader of moeder of noem maar op... Uh, ja zoetjes aan, uh, je zou haast zeggen, verbrokkeld hè, of, of oplost. Of dat ook heel andere... Uh, eigenschappen bovenkomen. Boven een hey, lieve moeder die opeens uh, maandenlang... vooral als een furie door het leven gaat. Als dus je denkt, mijn god, is dit mijn moeder? Wat, wat, uh, hey? uh, dat raakt allemaal op losse schroeven. En ja. dat is voor alle partijen die uh, daarmee te maken hebben. Of partijen, hey, als je van, van elkaar houdt... En, en je ziet iemand zo een volstrekt ander spoor uh, ingaan... wat je nauwelijks kunt volgen en wat ook uh, helemaal niet meer past bij, bij het beeld, bij het levende beeld dat je van iemand hebt gehad, ja, dat is, dat is verschrikkelijk moeilijk. Maar wat ik net zo uh, vertelde van die vrouw van wie ik de, de hartenklop uh, voelde, voor mij was dat ook een, uh, een moment waarop ik... En het is lastig om naar woorden aan te geven. Het is zo'n subtiel gebied. Um, iets voelde van, van wie zij echt was. Ik heb aan dementerende mensen vooral geleerd... dat uh, achter alle veranderingen... er als het ware een kern in ieder van ons is... die, die door niets aan te tasten is... en die ja, heel, heel levend is... En wij begonnen de wandeling zo buiten en ik zei, wat is zo'n prachtig landschap ook, deze openheid in het water. En uh, we zien nog steeds uh, wat nevel boven het water opstijgen, uh, nu de zon hoger uh, klimt. U, ja. En dat is ook eigenlijk, vind ik, een mooi beeld uh, voor, voor dementie, dat, dat er uh, dat wat vloeibaar uh, was. Of, het water, dat dat nu een beetje damp gaat worden en, en oplost. En in die zin. heel. Ja, dat het doorgaat. Nou, ik geloof dat ik me nu een beetje zit. te, zit te hakkelen. Moet ik ja, even hoor, geen naar zin. En we worden ook teruggetrokken naar de realiteit. Het is namelijk half acht. En dan gaan we van de, de, de mooie diepzinnige. Uh, Zinnen die u uitspreekt naar uh, de wereld van vandaag en van nu en die soms hard is. Uh, tijd voor het nieuws. En dat overzicht uh, van het nieuws dat wordt uh, u voorgelezen door R Raymond Seré. Dit is Radio 1. John Eubank heeft zijn koningslied teruggetrokken. Hij is de persoonlijke kritiek die over hem is uitgestoord... helemaal zat, schrijft hij op Facebook. Die kritiek begon meteen nadat het nummer vrijdagochtend bekend was gemaakt. Het Nationaal Comité Inhuldiging zegt dat het de bedoeling blijft... om op 30 april de koning gezamenlijk toe te zingen. En ook het concert in Ahoy gaat gewoon door. De herverkiezing van de Italiaanse president Napolitano... heeft in Rome de woede van duizenden mensen gewekt. Ze demonstreerden gisteravond bij het parlementsgebouw. De 87-jarige Napolitano stelde zich herkiesbaar... nadat hij in vijf stemrondes nog geen nieuwe president was gekozen. Ook werd er druk op een uitgeoefend door enkele politieke leiders... maar niet door politicus Beppe Grillo, die noemt de herverkiezing een staatsgreep. De vermiste motoragent uit Groningen is weer thuis. Hij vertrok woensdag van het bureau en kwam niet meer opdagen... en werd door collega's en familie alarm geslagen... Hij heeft nog op de dag van zijn verdwijning gepint in Venlo. Waar hij daarna heeft gezeten is niet bekend. En ook zijn motief is niet duidelijk. En door een grote brand in Nieuw-Rode in Drenthe zijn mogelijk 1200 varkens gedood. De brand woedt in een schuur van een varkenshouderij. En volgens de brandweer dreigt het vuur over te slaan naar een tweede varkensschuur. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is De Zondag op Radio 1. Als u net inschakelt, een hele goede morgen. En wat fijn dat u luistert. We zitten aan de Oostvaardersplassen. Kijken door een groot raam naar buiten... en zien dat de zon nog hoger is geklommen aan de horizon. Voor ons zwemmen vogels in het water. Uh, ganzen. Uh, we hadden het net voor het nieuws... met mijn gast Christa Mirjam Dijkerman... over dat de nevel... Een beetje, of dat de mist een beetje, er komt wat damp af van dat water. En dat lijkt een beetje... Hoe zei je dat, Christa? Dat ik dat ook wel een mooi beeld vind van, uh, uh, van het dementieproces. Omdat we hadden het net over het feit dat in een dementie... iemands persoonlijkheid wordt afgebroken. En dat doet me een beetje denken aan de damp die ik hier van het water zie afslaan... Dat, dat lost op, dat, dat hoeft niet meer, dat mag... Is dat dan overtollig, kun je dat zeggen? Blijft van ja. de essentie Hier. over? Ja, voor mijn gevoel wel, mm -hmm. ja. Mijn gast, zoals ik al zei, is Christa Mirjam Dijkman. Werkte als verpleegkundige jarenlang met dementerende. Uh, moeilijke en zware ziekte. Maar uh, volgens Christa Mirjam kun je er ook de zin en betekenis in ontdekken. Ze schreef een boekje, Varen op je ziel, met ervaringen die ze heeft opgedaan tijdens dat werk. Waarom wilde je daar eigenlijk een boekje over schrijven? Omdat ik zelf zo uh, overdonderd was... op momenten dat ik uh, ja, uh, bijzondere dingen meemaakte met dementerende mensen... die ik zelf niet voor mogelijk heb gehouden... Uh, jij zei net van uh, zin en betekenis aan uh, dementeren. Daar ben ik op zichzelf genomen een beetje voorzichtig mee... omdat het uh, wat zich aandringt in eerste, uh, aandient in eerste instantie juist zinloosheid is. En de, dat het niet rijmen valt met hoe we in het algemeen denken over mens zijn. Dat iemand zo kan worden. Maar... Uh, dementerende mensen eh, hebben mij zo nu en dan... als het ware een kijkje in de innerlijke keuken gegeven... dat ik zelf helemaal naar adem hapte van hoe is dat mogelijk? Omdat als je iemand eh, alleen nog maar non-verbaal kunt... Eh, als iemand niet meer in staat is om zelf iets... desnoods in brokstukjes... Eh, Deelgenoot maken van wat er in hem of haar omgaat, eh, ja, dan moet je dat maar een beetje, een beetje raden, natuurlijk. En eh, in deze verhalenbundel staan eh, momenten die mezelf heel erg verrast hebben. Waarin, ik, eh, waarin mensen dat opeens toch iets lieten, lieten zien dat ze heel erg bezig zijn met, met vragen van eh, ja, verwerking van het leven en. en ja, wat is leven? En waar ga ik naartoe? Uh, wat... Hele overrompelende momenten. Wat mij trof en ontroerde... bij het lezen van die verhalen en die ervaringen... was dat je in staat blijkt... om uh, mee te gaan in uh, het universum van... Een, een dementerende man of vrouw die je op dat moment voor je hebt. In de zin van dat je eigenlijk allemaal de neiging hebt... je vertelt net over aan het begin, toen we nog buiten stonden... over die mevrouw die vogeltjes zag, die er in werkelijkheid niet waren. Althans, in onze werkelijkheid niet. En ik kan me zo voorstellen dat je allemaal, ook als zorgverlener... in eerste instantie de neiging hebt om te zeggen... nou, mevrouw, die zijn er niet, hoor, die vogeltjes. Um, en zo zijn er veel meer voorbeelden van werkelijkheden... van. Uh, van mensen waarin jij uh, meegaat. Je, je, en en het, het las niet, ik las het niet als voor de lieve vrede meegaande... Mm. maar echt je openstelde om echt mee te gaan en die vogels ook echt te zien. Was ja. dat zo? Ja, ja dat, dat, dat is uh, zeker zo. En moet je dan niet een ontzettende drempel over? Kun je, je, zeg maar, de drempel van professionaliteit. Ik ben hier om mijn werk te doen en ik ben een professionele zorgverlener, we gaan de mevrouw die vogeltjes ziet... niet vertellen dat ze vogeltjes ziet. Dat is uh, geen drempel? Um, dat was in het begin een drempel. Ook omdat ik zo schrok van de er, ervan schrok dat mensen zo konden worden... Uh, heb ik me onmiddellijk teruggetrokken van... nou, heb professionaliteit, ben hier beroepsmatig in de weer. Uh, maar dementerende mensen voelen zo haarscherp aan... of je echt bent, of je in staat bent om van hart tot hart te communiceren. En als je dat niet doet, als je een beetje de, de zuster uithangt... die het allemaal wel even zal regelen... en die weet hoe het in elkaar steekt... en die eh, vriendelijk, toch heel <lacht> dringend en oppermachtig... Eh, wel even zal zeggen hoe het, eh, hoe het verder moet gaan... ja, dan gaan ze ook ontzettend eh, tegenwerken. Ja, ja. Zo kom je jezelf heel erg tegen. Ja. In die zin zijn dementerende mensen ook een... Eh, geweldige spiegel. Ik lees op het ogenblik een boek van Paula Erik, Die is geestelijk verzorgster in een verpleeghuis in Amsterdam. En dat heet, die heeft als titel meegekregen Als het maar echt is. En daarin heeft ze een hele eh, verzameling van, van uitspraken van dementerende mensen eh, verzameld. En die geeft ze zo eh, heel direct aan ons door. Ze noemt dat ook eh, de taal van dementerende mensen dementees. En als je dat zo leest, dan zijn dat ook stuk voor stuk van die hele echte momenten die allemaal ook deurtjes in zich hebben om, die je open kunt gaan, die je door kunt gaan als je wilt, om op een diepere laag van betekenis te, te stuiten. Jarenlang vanuit je werk, toch, hè, te maken gehad met dementie, dan dringt Dementie ook binnen in je, in je eigen privéleven. Wordt het dan anders als hè, je, je, je moeder is uh, uh, gaan dementeren? Uh, je man, vertelde je net. Mm -hmm. Wat gebeurt er als dat ook thuis ineens binnendringt? Kun je dan nog steeds dat wat je geleerd hebt toepassen... Nou, dat is fijn dat je dat vraagt, want daarin voel ik mezelf enorm bevoorrecht dat ik voordat het in mijn privéleven aan de orde uh, kwam, ik al zo'n scholing heb gehad bij, in het verpleeghuis om een beetje, een beetje verder te kijken. Dat ik toch een soort bril voor mezelf in ieder geval heb verworven, uh, die me ertoe brengt om, om er toch heilig van overtuigd te zijn dat. Uh, dat er in de diepte allerlei dingen gebeuren die heel uh, wezenlijk zijn. En uh, dat maakt dat ik uh, natuurlijk, zeker in het geval van mijn man... Uh, het is maar goed dat ik zo nu en dan even naar de dijk kan lopen... en daar lekker een potje huilen. Het is natuurlijk heel eenzaam. Uh, maar dat ik dan weer schonguil terug kan komen... en als het ware uh, me kan afstemmen veel meer op zijn, op zijn ziel... He, varen op je ziel vond ik een fraaie titel. Hoe we daar ook allemaal verder over mogen denken. Maar iedereen voelt wel een beetje aan wat ik daarmee bedoel. Uh, en dan uh, valt toch weer veel van die verbrokkelde buitenkant... Uh, weer eventjes weg. Of liever gezegd, dat, die kan ik dan weer makkelijker een poosje uh, aanvaarden, dragen... Tot het volloopt en dat er weer even uitgehuild en, dijk... en gestampt moet zijn. En weer naar, dijk moet. Ja. Ja. Even naar de dijk moet. Ja. ja, want ook voor jou, ook al heb je er heel veel ervaring mee. Jij ervaart natuurlijk ook dat de man op wie je verliefd bent geworden. met wie je in een leven hebt gedeeld. in elk geval. Uh, en die. die ja, ik wou zeggen, die is er niet meer. Dat voelde heel erg uh, oneerbiedig. Maar is dat zo? Is die, is die er dan niet meer? op de momenten dat ik eh, aan de buitenkant blijf... Hè, en gewoon de drukte van de dag, eh, is dat natuurlijk onontkoombaar. En dat ik dan weer eh, voor de twintigste keer zeg... Eh, dat, eh, dat, ik, eh, dat we zo gaan eten of waar de krant is of wat dan ook... Eh, ja, dan is het allemaal vreselijk zinloos en afschuwelijk en heel moeilijk... Dus ik moet heel erg zorgen dat ik van binnen een beetje rustig ben. Want dan kan ik veel makkelijker uh, voelen wie hij is. En dan is hij uh, nog steeds dezelfde als, als toen. Maar daar ben ik heel dankbaar voor, voor de jaren met dementerende mensen. Want dat, dat is in ieder geval in mijn geval een heel proces geweest om dat, om dat te leren. Dat, uh, ja, kijk, er verandert van alles nog wat in het, uh, in het gewone leven van alle dag. En waar, en waar vind je hem dan? Uh, uh, zoals het was, je zegt hè, dat je hem vindt zoals het zo, uh, soms. Maar op welke momenten vind je hem dan nog? Nou, voor ons is het een heel goed moment. Daarom is het ook zo fijn om hier te zijn. Om samen een eentje te rijden. En bijvoorbeeld op de dijk van, de, uh, van naar de Waddenzee te kijken. Naar de vogels en naar het licht. En uh, dat, dat zijn momenten waarop de essentie van onze liefde, van onze verbondenheid gewoon toch nog springlevend is. Maar dat is volstrekt non-verbaal dan op zo'n moment. Dat is iets van, van de levende stilte. En mijn, mijn moeder, we zitten hier zo met de vogels. Eh, het is een van de mooiste herinneringen aan mijn moeder. Eh, toen zij dementeerde, eh, kon helemaal niet meer lopen... zat ze eh, in een stoel bij ons in de tuin. En het was een zonnige dag. Eh, met het buurjongetje van eh, drieënhalf. En wij hebben, we hadden heel veel kouwen rond de kerk... die opeens uh, zo'n zo oude toren uh, losgingen... en met een hoop lawaai over het dorp zwierden. En toen zei ik... Ja, en ik, ik vind dat allemaal ingevingen die ik zelf maar krijg... waardoor... Voor ons allemaal uh, mooiere momenten kunnen komen. Ik zei, nou weet je wat, we doen onze ogen dicht. Hoor je die kouwen? en we gaan met ze meevliegen, Want we zitten hier maar zo. Maar we kunnen natuurlijk, we hebben allemaal vleugels. We gaan, we gaan lekker vliegen. Oh, voel je wel. He, we zitten daar op die toren en we springen eraf en oh, sla de vleugels uit. Nou, toen een heel verhaal. En eh, onderwijl zat ik even zo te spieken naar mijn moeder en naar. Eh, Rob, die allebei eh, met ogen dicht zaten. En mijn moeder zat helemaal te stralen. Zo mooi om te zien. En ze zat er he, met een vieze trui en was chocolade eh, gemorst. En ik mocht het niet schoonmaken. En, en ze had vieze haren enzovoort. Maar ach, ach, ach. Toen was ze weer prachtig. Toen was ze prachtig. En ik dus ook mijn ogen weer dicht. Ik ging helemaal het verhaal uitbouwen. En toen hoorde ik een klap. En toen was ze met stoelen al... Ze was zo gaan vliegen op de een of andere manier... was ze nauwelijks kon uh, bewegen. Dat ze met stoelen al opgevallen was. Uh, gelukkig uh, niet helemaal... Nou ja, een beetje scheef tegen. <laughs> en ik schrok. Maar nogmaals, en dan doe ik echt een schietgebedje... van dank aan onze lieve heer... dat ik niet acuut zei... de hup heb ja, ja. Maar bleef zitten. Ze zag er nog steeds stralend uit. En toen zei ik... Uh, Rob, Rob, de oude wijze kraai. En ik geloof dat het fijn is als jij haar eventjes gaat roepen... en zegt dat het nu tijd is om een sigaretje te roken. En dat kind, dat was zo prachtig. Dat liep naar mijn moeder toe en zei... wijze oude kraai, wilt u wakker worden? Want het is tijd om een sigaretje te roken. En mijn moeder deed haar ogen open en straalde helemaal en zei... oh kind, het was zo heerlijk. Nou ja, dat zijn natuurlijk Ach, hele mooie ervaringen. En ook zo'n ervaring waarvan ik zelf het gevoel heb... ja, zie je wel, ik, ik praat het mezelf niet aan... Omdat het allemaal, dat er ook iets zinvols, iets moois in, ja, ja, ja, ja. in mogelijk is. Ben je, nou, ben je nou zelf bang om dement te worden, eigenlijk? Dat ben ik heel lang geweest. Uh, het leek me werkelijk afschuwelijk... Maar het enige, en je weet het niet, hè, de proof of the pudding is the eating. De eating, ja. Yeah. Uh, maar nu denk ik, ach. Uh Volgens mij is het een fase van een heel groot avontuur in het leven. En het gaat ook weer uh, voorbij. Ik ben erg bang voor pijn. Ik ben erg bang om benauwd te worden. Ik ben bang als ik uh, uh, zo afhankelijk ben... als ik ga dementeren dat er mensen voor me zorgen... die het een beetje hardhandig op welk vlak dan ook zouden doen. Van die kordate uh, zusters? Van die kordate zusters. Zoals ik zo nu en dan ook wel eens geweest ben. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het inderdaad een geweldig avontuur is. En dat het ook uh, fijn kan zijn om, om ja, leger te worden. En een leegte die zich ook weer kan laten vullen met wat zich daarin voordoet. En voelen hoe het is om als een kraai of als een kou ja. de vleugels uit te ja. slaan. Ja, dat ja, er ook veel dat... meer mogelijkheden zijn om uh, ja. andere vormen te belichamen, zeg maar. Ja. Um... Je hebt uh, jarenlang in die verpleging gewerkt. Uh, later dit jaar word je predikant. Ja. ja. Dat is een, uh, uh, een inter interessante ontwikkeling... die ook, uh, ook met dank aan de dementerende, ja, zou ik ja, zeggen. Ja, ja, Hoe is dat gegaan? Ja. Um, ik ben een domineesdochter. En een hele recalcitrante Dit is jarenlang niets van kerk en de geloof zoals en de bijbel. Het hoort, zoals bij een, het hoort. Bij een domineesdochter. <laughs> ja. ja. Um, wat ik net al zei van uh, die, die grote vragen, die zijn me toch weer erg aangereikt door dementerende mensen. Hè? Van waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe? Uh, en dat zijn natuurlijk vragen die in elke spiritualiteit uh, aan de orde uh, zijn. Uh, dus ik moet zelf heel erg lachen om hoge hand hoe die dat toch allemaal geregeld heeft en mij al mijn kronkelwegen heeft gegund... Uh, in, ik ben een tijd, heb ik gewerkt op Texel als hoofdverzorging in een verzorgingshuis. En kwaliteiten qua ging ik dan in die tijd ook mee naar uitvaarten. En er was een predikant op Texel, Jan ter Haar, die mij zo raakte... dat ik schoorvoetend steeds vaker is op zondag daar naartoe ging... en ook een beetje aangedaan er vandaan kwam... En ik ben met hem gaan praten en zo. En zo ben ik echt met een zacht lijntje als een moderne Jonah toch weer mm. uit de ogen. Ja, precies. Ja, En onderwijl, ik, ik ben al wel na de eerste jaren, een jaar of vier... nadat ik eh, voor mijn dertigste nog met theologie begonnen... omdat ik door dat werk, door het praktische werk in het verpleeghuis... ook zo sterk de behoefte had om weer te studeren... en eigenlijk met die vragen bezig te zijn. En in mijn eh, hoogmoed dacht ik, nou ja, er is geen, wat dat betreft... geen betere studie dan theologie, hè, veelzijdig, je kunt er alle kanten mee op. papa. Eh, pa, pa, pa. <laughs> um... Wat was er aanvankelijk eh, niet aan jou besteed... wat door die predikant die je hoorde spreken weer wel relevant werd? Eh... Uh... Ja, dat is een interessante vraag. Dan is het mooi dat we hier zitten en kun je zo mooi over, ja, het, kun water je over het water uitkijken. Over het water Ja, wat zal ik hier eens op antwoorden? Ja, kennelijk was, was die recalcitrante Christa Mirjam uh, uh, ergens op uitgekeken en vond ze, dat, vond ze dat toch weer terug. Is dat alleen maar ik ben weer met de zin van het leven bezig? Of waren er andere, was er nog een katalysator in die, in die predikant? Uh, in, in hem was sowieso dat hij een fantastische beeldspraak uh, hanteerde. Uh, heel concreet ook. Ik kan niet zo snel een voorbeeld noemen. Maar uh, het, in die tijd begon ik uh, zelf erachter te komen wat een beeldend wezen ik ben. En ik denk dat ik vanaf mijn vijftiende dat erg kwijt ben geraakt. Dat ik heel erg boos was dat er zoveel pijn in de wereld is. En dan is het interessant dat ik dan zo in het verpleeghuis terecht kwam met dementerende mensen waar zoveel pijn aan verbonden uh, is. En hij, Jan de Haar, rekt me als het ware uh, weer beelden aan... Die, uh, die heel veel draagkracht voor mij bleken te hebben... En uh, nou ja, hij heeft mij uh, toen ook gedoopt op mijn 35ste. Dat vind ik wel heel goed voor mijn vader, die altijd zei van nee, ik ben niet zo voor de kinder, kinderdoop. Uh, volwassen. Volwassen keuze. Dan ben ik uiteindelijk de enige van de vijf kinderen die die keuze heeft gemaakt. Maar goed. Um, ja, en zo, zo, is dat, zo is dat verder gegroeid. En het interessante vind ik zelf ook... Ik heb het al erg lang over die theologie gedaan. Was het was natuurlijk heel fijn om te werken... en in die tijd dat dat zo kon in deeltijd. Maar ik was nooit van plan om echt zelf in de kerk te gaan werken. En toen heb ik, ik, had ik nachtdienst gehad... en ik lag gewoon een uur of drie lekker in de tuin een beetje bij te komen. En... Uh, een slokje thee, ik weet het nog heel goed... omdat ik me zo ontzettend in verslikte. En toen hoorde ik als het ware een stem heel, heel, heel liefdevol. Je moet de kerkelijke opleiding gaan doen. Nou, inderdaad, ik verslikte me van... van he, uh, zijn jullie niet helemaal goed snik of zo? Daar moet ik niets van, <laughs> niets van uh, hebben. Uh, maar goed... De, soms zijn er van die momenten dat je iets van binnen voelt... wat zo liefdevolle uitnodiging is... dat ik inmiddels toch wel iets wijzer ben geworden. Van, uh, is het is niet handig om daar nee op te zeggen. Laat Aha. ik maar eens eerst eens kijken hoe wat. Mijn gast uh, die u hoort is Christa Mirjam Dijkerman... met een uh, verrassende kijk op uh, dementie. Daar hebben we het de afgelopen tijd uh, over gehad. Noemt uh, demente ouder haar grote leermeesters... Um, daar wil ik weer even naar terug. Want jij wil graag dat mensen anders naar die dementie gaan kijken. Ja. ja. Wat zouden moeten veranderen? Ik zou het ongelooflijk fijn vinden als mensen um, zich realiseren... dat ook bij diep dementerende momenten, moment, uh, mensen er momenten kunnen zijn... waarop uh, je heel wezenlijk contact met elkaar kunt hebben. En dat betekent dat ik... Zou hoop dat uh, mensen zich daarvoor willen openstellen door dementerende mensen zo goed en zo kwaad als dat gaat te volgen. En uh, proberen zich voor te houden dat er, hoe dan ook, geen wezenlijk verschil is tussen zoals jij en, en ik nu hier, maar wie dan ook. ook ook diep dementerende mensen die... waarvan je het gevoel hebt dat ze al zo ver weg zijn dat er geen contact mogelijk is. Nou, dat nou, je... is, nou zijn er toch heel veel mensen die als ze het als ze over dementie horen zeggen, ja, als dat mij overkomt, dan wil ik uit Ja. Ik wil niet mijzelf verliezen. Ja. Kun je je dat voorstellen? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk dat dat de, de, de, prim, de primaire reactie is... die ik zelf ook heb uh, gekend. En... Uh... Het zou niet goed zijn als die vraag niet, uh, niet, zou, uh, niet zou opkomen. Maar als ik dat tegen jou zou zeggen, wat zou je antwoord dan zijn tegen mij? Als, je dus ik zeg, uh, uh, nou, als ik zeg, als ik, ik, als, als ik dement word, uh, geef me maar een spijtje. Dat zou ik jou dan vertellen als mijn. Ja, ja. Ja, ja, ja ja ja. ja, ja. ja, dan zou ik met je gaan praten over uh, wat jouw beelden bij dementie natuurlijk zijn. En of je je ook kunt voorstellen, maar als in verloop van, uh, van tijd, want anders klinkt dat zo opdringerig. Um, dat, dat er ook uh, kansen uh, zijn. Ik, wat mij heel erg altijd geïntrigeerd heeft... dat veel dementerende mensen... Ja? Uh, oh, kort. <laughs> uh, als, als het ware met open ogen sterven. Alsof ze een heel schoonmaakproces achter zich hebben... Uh, en het nu het leven los kunnen laten. Ja, ik, u hoorde mij fluisteren kort, kort, want ik wil u een cadeau geven. We bedanken onze gasten altijd met een bijzonder cadeau. Speciaal voor jou heeft uh, Paul Borgheven, de dichter, dit gedicht geschreven. Luister. Een gedicht voor... Christa Mirjam Dijkerman. Het schip zonder kapitein. De haven was al in zicht... Maar toen werd het roer verlaten, het anker nogmaals gelicht, golven die de reis vergaten. De stuurman tuurde naar zee, zocht in water naar sporen. Het tij nam het scheepje mee, de eb liet haar ruisen horen. Toen kwam de storm, het werd nacht, de boeg zuchtte, de spanten kraakten. Niemand liep de honden tot aan de kim de dauw ontwaakte. Op koers naar de einder toe, om daar nog verder te varen. Zonder weten, de ogen moe. En de ziel zal het schip bewaren. Een gedicht van uh, dichter Paul Borgreven, speciaal voor mijn gast Christa Mirjam Dijkerman. Terug te lezen op onze website, overigens, eonl slash dit is de zondag, Christa Mirjam. Wat voel je van het gedicht? Ja, prachtig, die laatste regel. Dat is het helemaal. De... En de ziel zal het schip bewaren. Uh, als jij mij net zo vraagt van uh, wat zou je mensen willen zeggen... dan, dan is, is dit dat het wel heel kort, ja. ja. Christa Mirjam Dijkeman, hartelijk dank voor je, voor je komst. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur. En bedankt voor je verhaal. En geniet nog van ons prachtige uitzicht. na achter op deze zender door collega's van Vroege Vogels... Goedemorgen Menno. Goedemorgen, Kiva. Ja, hier aan het uh, Nadermeer. Um, ik zal je niet vragen wat je aan hebt. Maar je kunt er donder op zeggen dat ook in jouw kleding, net als in de kleding van bijna alle mensen. heel veel gifstoffen verwerkt zijn. We weten al langer dat kleding vaak onder erbarmelijke omstandigheden geproduceerd wordt. Arbeidsomstandigheden. Maar uh, nou ja, het is nu ook bekend dat er heel veel gif in wordt gebruikt. Nou, daar gaan we over uh, reporteren en rapporteren. Want Greenpeace start een nieuwe campagne om een actie te Een rustige mannen. woonwijk.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 Vinden er schietpartijen plaats in jouw ooit zo veilige buurt? Niks Zuidoost. Zuidoost is geen dader. Deze week in Holland Dok Radio. Welkom in de vlam, mijn straat, mijn Mijn buurt, het ghetto. Ik woon hier. Ik heb hier gekozen voor een rustige groene buurt. Over gevoel voor veiligheid, jeugdbendes en hoe het kan dat je daar nooit iets van merkt. Radio 1. Vanavond, 9 uur in Holland Dok Radio. Mijn buurt, het ghetto. Het nieuws van alle kanten.